7 uur. Eva de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartijen VVD en PVDA zijn positief over de aanpassingen van het asielbeleid waarover het kabinet het vandaag eens werd. De regering wil onder meer het asielbeleid humaner maken. Een van de maatregelen is dat gezinnen met kinderen alleen nog bij uitzondering in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. Ook wordt de medische zorg verbeterd. De oppositie is kritisch. De PVV vindt dat staatssecretaris Teven de belangen van de Nederlander verkwanselt. GroenLinks zegt juist dat het Nederlandse beleid niet is gericht op een eerlijke behandeling, maar op het weg sturen van zoveel mogelijk mensen.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 De leider van de Belgische strijders in Syrië is gedood, meldt de Vlaamse omroep VRT. De twintigjarige Eloha Saki uit Vilvoorde zou leiding hebben gegeven aan tientallen Belgische jihadstrijders. Ook was hij in Vilvoorde de leider van de radicale moslimorganisatie Sharia for Belgium, die inmiddels niet meer bestaat. Er waren al geruchten over zijn dood.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 Het weer overwegend bewolkt met een stevige zuidwestelijke wind en af en toe regen. Vannacht blijft het bewolkt en tegen de ochtend gaat het nog wat harder regenen. Morgen overdag is het nat met middags in het westen enkele opklaringen. Het wordt een graad of 15 tot 18. Zondag kans op een beetje zon. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De avondspit zit er bijna op. Nog een laatste resumier. Op de A13 richting Den Haag. Tussen Aflid en Roodreis en Delft 5 kilometer. En op de rijbanden richting Rotterdam... staat voor de Klein Kleinpolderplein 3 kilometer. De A16 richting Rotterdam bij Knoop het Riedenkerk... 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De linkerreis ook is daar afgesloten. A16 richting Breda bij Zwijndrecht 2 kilometer. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Best... en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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En tot acht uur ga ik praten met Pieter van Os. Ik ga met hem praten over zijn boek. Wij begrijpen elkaar uitstekend... Uitgegeven de uitgeverij Prometheus Bed Bakker, Ondertitel De permanente beurgreep van pers en politiek. Pieter van Os, welkom. Dank je. Um, dit boek dat gaat over politiek Den Haag. En over hoe jij daar vijf jaar lang... Vijf jaar was het, hè? He? Ja, iets korter. Maar inderdaad, vijf jaar geleden kwam ik aan. En in de, laatste half, in de laatste tijd heb ik dit boek geschreven. Maar uh, ja, ik heb er wel uh, zo'n zo vier jaar gelopen in ieder geval. Rondliep ja. voor ja. NRC Handelsblad. Waar je als verslaggever voor werkt. Je kwam naar Politiek Den Haag, naar de Tweede Kamer... om, om, om dat te verslaan... Uh, nadat je weg was gegaan bij Vrij Nederland. Want daar werkte je daarvoor. Je hebt ook nog een tijd in Amerika gezeten. Maar goed, Vrij ja. Nederland. En toen kreeg je de kans om voor NRC Handelsblad naar Den Haag te gaan. De eerste vraag ja. is dan natuurlijk... waarom dacht je, ik ga naar... Den Haag. Ja, nou ik moet toegeven dat toen de hoofdredactrice, destijds Birgit Donker, mij belde. Was ik uh, met vrienden uh, in Rusland voor vakantie. En ik heb een hele slechte vakantie gehad. En zij vonden dat ook heel kinderachtig volgens mij van mij. Want ik heb toen een week lang lopen nadenken, moet ik dat nou wel doen? Ik wilde heel graag eens mijn leven voor een, een dagkrant werken. En als er dan ook nog NRC Handelsblad mocht zijn, dan zou, vond ik het natuurlijk fantastisch. Um, maar... Uh, Den Haag, dat ik, ik zag er ook wel heel erg tegen op. Ik heb wel politieke wetenschappen gestudeerd, dus het is echt niet zo dat ik dat dat, dat, dat, ik, dat me dat veel te moeilijk leek. Maar ik dacht, als journalist in Den Haag is het zo moeilijk omdat je met zoveel bent. Daar, daar was ik erg bang voor. Ik dacht, er maar met zoveel journalisten. Um, hoe kan je daar dan nog een dat aparte, interessante verhaal... waar je natuurlijk altijd naar op zoek bent. Of dat nou lukt of niet. Je bent er wel naar op zoek in ieder geval. Het is nog moeilijker om dat daar te vinden... dan bijvoorbeeld in Amerika. Je zei het net al even. Ja, dat is ontzettend makkelijk. Ja, dat was je correspondent. Ja, dat, ja. Was, uh, dat, was, dat is een ontzettend makkelijk. Een grote rivier waar we zinnig veel vissen doorheen zwemmen. En je kan iedere week zelf bedenken... want ik schreef voor een weekblad... welke vis jij gaat vangen. Maar in Den Haag... Ja. Maar had je dan niet juist af en toe het gevoel dat je iets kon missen, omdat je zoveel keus had. Ja, maar dat vond ik niet erg. Omdat ik misschien niet zo erg van het complete nieuwsaanbod uh, ben... of uh, was en, en ben. Dus dat vond ik niet erg. Nee, ik vond het veel moeilijk. De en ik vond het in Den Haag ook moeilijk... om denk maar even die sprong te maken... dat het nieuws zich heel groot voordoet. Dus... Je kan wel bedenken, ik wil heel graag eens uitzoeken... hoe het nou zit met die Partij voor de Dieren. Want als je naar een afstandje naar Nederland en Den Haag kijkt... is dat eigenlijk het meest fascinerende van het Nederlands parlement... dat we bene twee dierenactivisten hebben... die daar namens de dieren zitten. Dus ik dacht, dat, dat is mooi. Maar als je daar bent en je denkt dus op dinsdag... nou, op naar de Partij voor de Dieren. Terwijl net Frans Wekers uh, zijn hoofd op een hakblog uh, ligt. staatssecretaris die het onlangs moeilijk had. Ik zeg, uh, noem maar een voorbeeld. Maar er is... Ik zeg, ik noem maar een voorbeeld. Maar er is iedere week iets dat urgenter is dan de Partij van de Dieren. Eigenlijk iedere dag. Ja, en dan moet je dus behoorlijk sterk in je schoenen staan... om te zeggen, nee, ik ga toch die Partij voor de Dieren doen. En zo sterk stond ik natuurlijk niet in mijn schoenen. Of natuurlijk, zo sterk stond ik niet in mijn schoenen... omdat ik daar net nieuw was. En ik wilde natuurlijk ook wel laten zien... ik, ben, ja, ik, ik kan dat wel, Dagbladjournalistiek, Ik kan wel een bericht schrijven en een primeur halen. Uh, dus de, en en dat, daar dacht ik die week in Rusland toen heel veel over na. Want ik dacht, ja, ben ik sterk genoeg. En herroep dan even je eerste week... dat je als verslaggever in Den Haag daar rondloopt. Um, wat voor idee had je in je achterhoofd? Mm. Welke ideeën? Wat, ja. wat, wat verwacht je? Wat herinner je je ja. van die tijd ook? Ja, van die tijd herinner ik me vooral heel veel... Dat is gewoon om eerlijk te zijn, en niet om een therapeutisch uh, gesprek te beginnen... maar heel veel stress. <laughs> heel veel, ja. Omdat je ook... Ik, de, dat heeft iemand anders ooit beter beschreven dan ik... maar laat ik het zelf proberen. Dat je afvraagt, waar moet ik zijn? Wacht even, want ja. ik weet waar we nu even moeten zijn. We moeten ja. even naar Marcella Mesker. We moeten naar de Davis Cup... Ja, want er gebeurt hier wat hoor. in de Martini Plaza in Groningen. De bakker die speelt werkelijk een fantastische wedstrijd. 2-1 achter in sets. Hij wint die vierde set met 6-4. Opgezweept door die Groningse studenten. Geweldige interactie heeft de bakker. En nu zitten we in de vijfde set. Speelt de bakker tegen de nummer 27 van de wereld. De Oostenrijkse kopman. En de bakker leidt met 3-0. Hij heeft twee keer de service gebroken van Meltzer. Dus het ziet er heel goed uit voor Nederland. Nederland dat al op 1-0 voorsprong staat dankzij de zegen van hazen. En de bakker leidt nu in de vijfde set met 3-0. Dat was Marcella Mesker en dit is Brands met boeken op Radio 1... en ik praat met Pieter van Os over zijn boek. Wij begrijpen elkaar uitstekend over politiek Den Haag. Kijk, wat hier net gebeurt, is natuurlijk een prachtige illustratie... van hoe het in Den Haag voortdurend ja. gaat. Je wilde over de Partij voor de Dieren schrijven... maar dan gebeurt er altijd net weer ja. even iets... Ja. Anders. Ja. En je moest natuurlijk, maar je, wilde, je was bezig aan een voorbeeld. Ja. Oh, dan moet ik wel even denken. Ik, je zegt, oh, uh, ja, ja, ja, waar je moet zijn. Nou, wat je, wat je nu beschrijft, is ook interessant. In die onrust, die hoort bij een dagkrant. En dat was natuurlijk ook nieuw voor mij. Nou, dat je dus uh, je zit vlak bij elkaar. Is heel raar. Ik weet niet wie dat ooit bedacht heeft. Het is in alle televisieseries zo. Van krantenredacties all over the world. Dus kennelijk is dat bedacht dat op krantenredacties moet je vlak naast elkaar zitten. De persoon tegenover mij zit ook heel dichtbij. En iedereen belt keihard elkaar heen. En eigenlijk is de regel je maar. Je nooit moet de zeggen... telefoon ook naar elkaars hoofd. Ja, ja dat zijn Je In nog ja, oudere films. Precies, precies. En je mag kennelijk nooit zeggen. doe even zachtjes. Ik moet even rustig nadenken. Dat, dat, dat, en dat is ook wel weer grappig. Dat je dus. Er is een enorme opwinding. Er is altijd haast bij alles wat bedacht wordt. Moet snel in de krant. En. Nou ja. uh, en het andere waar ik het over had voor de tennispauze... Uh, of de opwindende de, de wedstrijd van Timo de Bakker... is dat, uh, je, ik me afvroeg in het begin, waar moet je zijn? He, waar, waar speelt zich nu... De, er zijn verschillende vergaderingen in de Tweede Kamer tegelijk aan de gang. He, en uh, waar is het nu het spannendste? Waar is waar het uh, vanavond bij Den Haag vandaag over zal gaan? En, uh, en dat kun je aan het begin van de dag... Nee, dat niet? is best moeilijk. Ik krijg er wel gevoel voor. Dus de, de oude rotten in het vak, die hebben er geen enkele moeite mee. Maar ik vond het wel lastig. En ik ging natuurlijk soms een beetje betwijfelen. En dan zei ik: ja, Is dat nou wel? Of uh, is dat nou echt het nieuws van vandaag? Willen we dat wel uh, vertellen? En dat deden anderen ook hoor. Dat is altijd een levendig gesprek in Den Haag. Um, maar ik vond het ook moeilijk om. Uh, en, en zijn collega geweest, dat is niet echt een collega, maar meer een columnist, Peter Middendorp. Die heeft een keer, vond ik, een hilarische column geschreven: Dat hij zei. Ik was bij alle debatten die er te doen. En er was nooit iemand. En na een tijdje ontdekt hij... ik moet de camera's volgen. Dus als ik nou maar de camera's van de nos volg... dan weet ik waar het gebeurt. Maar ja, dat is natuurlijk een cirkelredenering. Want dan weet hij wat vanavond in de televisie uh, is uitgekozen als het nieuws. En eigenlijk beschreef hij op een hele mooie manier... dat we inderdaad in een soort kudde achter elkaar lopen... Uh, om te zien waar het nieuws zich uh, afspeelt. Zoals je ook... dat is ook een soort, uh, soort, soort choreografie. Je beschrijft hem heel mooi... Uh... Bewinslieden bewindslieden hebt politici eh, ook die... Eh, plasterk is daar, eh, zoals je beschrijft, heel erg goed in... om zo te lopen dat hij bijna niet meer loopt... omdat hij de journalisten op zich af wil hebben. Ja, dat is ook een mooi onderdeel van de zichtbaarheid. Er is nu al een collega van mij geweest die iets gecorrigeerd heeft uit het boek. Dat is wel grappig. Ik beschrijf eh, dat, tot mijn verbazing... die politici zo graag met ons willen praten. He, bij de Groene Amsterdam was ik gewend om uh, echt heel beleefd en netjes eerst met een aankondigend mailtje... en dan te bellen en professor, die en die bent u eventueel in de gelegenheid... en genegen natuurlijk, om nu met mij uh, uh, kort van gedachten te wisselen... over het volgende belangwekkende onderwerp, bla, bla, bla Maar daar in Den Haag, dat is allemaal niet nodig... want die lui willen heel graag met je praten. Nou zei die collega al, direct, maar dat is niet helemaal waar. Die ministers, die zijn heel moeilijk te pakken te krijgen. Die hebben mensen voor zich. Dat is waar. Maar op vrijdag, en daar volgens mij doe je op... op vrijdag uh, na de ministerraad, mogen ze langs de touw... En uh, touwtje, dat is in het ministerie van uh, uh, Algemene Zaken... Hè, uh, waar uh, ze uit de trevenzaal komen. Het kabinet, of vooral de ministers van het kabinet... die hebben net met elkaar gesproken, in de ministerraad. En dan mogen journalisten hen een vraag stellen. En sommige van die ministers hebben er weinig zin in. Dus die lopen snel voorbij. En ja, als ze aangehouden worden, dan moeten ze eventjes... een paar meningloze, uh, betekenisloze zinnen uit, want ze hebben geen zin. Maar er zijn ook ministers die daar heel veel zin in hebben. En Plasterk die was het mooiste voorbeeld, die liep surplas. Dus die kon als zoals die het ware, zoals die, ja, als stilstaan. die stilstaan. Ja, precies. Die kon echt de moonwalk, zeiden de collega's wel. Weet je, die kon uh, lo lopen zonder vooruit te komen. Zodat, ja, en hij deed dus heel lang over die 20 meter. Uh, omdat hij dacht: kom maar op met die vraag. Stel mij maar een vraag. Ik wil wel Ronald Plasterk. Hij heeft die passage gelezen in het boek. Uh, want uh, ik weet niet hoe het kwam ook een keer voorpubliceerd. Nou, dat is allemaal niet belangrijk. En hij heeft me toen verteld: ja. Hij, ik vond het bijzonder sympathiek dat hij het niet ontkende. Hij zei, nou, dat is helemaal niet waar. Ik, ik ben uh -huh. ik loop normaal. Hij zei, nee, dat is waar. Maar hij zei, je moet je voorstellen dat mijn voorlichter... mij voor de deur, dat staat dus niet in het boek... Hè, maar even dat, dat vertelde hij later... die instrueert mij. Die zegt die journalisten daar, die, die honden daarbuiten... die kunnen je om de volgende, naar de volgende dingen vragen. En dan zou je dat en dat kunnen zeggen. En dan zit hij zelf ook na te denken. Is dat handig? Wil ik dat zeggen of niet? En dan repeteert hij dat een beetje. En dan loopt hij er langs en dan stelt niemand hem een vraag. <laughs> <laughs> dan kan hij gewoon niet aan zijn. Nou ja, goed, dat was zijn verklaring. Dat is mooi, dat is een inleiding. zoals er meer uh, uitgelegd wordt in je boek? En dan uh, laten we even een klein rijtje, rijtje doorlopen... van wat jij aan het begin zeg maar, van je carrière als verslaggever hebt geleerd en hebt gezien. Daar is die fantastische scène, dat is misschien wel een van de mooiste in het boek, dat een wat oudere collega tegen je zegt, jullie volgen een debat, weet je al waar ja. ik naartoe wil? Ja, ja, ja helemaal. helemaal. Want dat zit ook helemaal in de weken waar je nu naar vraagt, dus daar moest ik net ook al wel aan denken. Um, ik vertelde net al even dat ik zo beleefd deed he, tegen uh, uh, mensen toen ik bij De Groene werkte. Um, nou, dat werkte ook wel prima, dus waarom zou ik dat veranderen? Dus toen ik uh, daar in Den Haag zat. Ik hoorde wel dat die collega's vrij lomp met die kamerleden omgingen. Of omgingen, gewoon heel, je kan ook zeggen, familiair. Maar um, zelf hield ik het toch maar bij. Uh, dank uh, meneer Pechtel, dat u even met mij wil praten. En uh, de jongen tegenover mij, die dus vrijdag bijzit, Ik dacht dat hij nooit meeluisterde. Dat vond ik wel prettig. Maar aan het eind van de dag richt hij zich tot me. Nee, het was niet echt van het, dat is niet waar. Nee, goed, uh, uh, ja, hij zei al een keertje tegen me... je hoeft niet zo beleefd te doen. Het is niet nodig hier. He, uh, tegen die Kamerleden. Ze willen met jou praten. Nou, twee weken later. merkte hij, ergerde hij zich er nog steeds aan. Hij zag dat het nog weinig veranderd had. Dus toen zei hij op een ochtend: dat herinner ik me goed. Nu moet je er echt mee kappen. Kom eens hier. Nou, ik naar hem toe. Op die toon ook. Ja, echt van: uh, ja, dat is een beetje. We zijn gewoon aan het werk. Dus uh, niet te veel slappe babbels. He, dus kom eens hier. En toen ging ik naast hem achter de computer zitten. En hij keek net op dat moment naar een uh, algemeen overleg. Heet dat. dus een kleiner vergaderingetje. Binnen de Tweede Kamer. Um, daar zitten Kamerleden achter tafels, anders dan in die plenaire zaal. En um, meer in een soort van kringgesprek, zou je het kunnen noemen. Uh, en hij zei, en dat kan je tegenwoordig ook volgen live via het internet. Iedereen in Nederland kan dat volgen. En als journalist is het natuurlijk handig, want dan hoef je niet helemaal naar, naar de overkant heet dat dan, naar de Tweede Kamer te lopen. Want ons kantoor zit net weer aan de andere kant van de straat. En, uh, en hij zei: met wie wil je spreken? En toen begreep ik wel een beetje waar hij naartoe wilde. Dus zei ik, nou doe dan maar die gast die aan het woord is. En dat was? En dat was, dat wist ik toen nog niet. Maar dat is later voor mij, dat is een boek... Hij komt voortdurend terug. Dat is een bekendheid op het Binnenhof. Gert Koopmans van het CDA. Een klein, uh, uh, vrij opgewonden parlementariër uit Limburg. Ook overigens wel een goed parlementariër. Die, die het handwerk uh, in de vingers had. Uh, maar ook een behoorlijk opgewonden kamerlid. En die was dus heel heftig gesticulerend. Zelfs, dat niet zo vaak gebeurt in de AO dat gesprek aan het voeren, of dat debat. Hij zeg ik, nou doe die daar. En tot mijn verbazing heeft die collega van mij, ja, geen probleem. Dus die sms stem, hem, hij zegt, ik moet je even iets vragen... voor de deadline, heeft haast. En we, ik zie in beeld hoe die kopans... terwijl die dus aan het praten is, op zijn Blackberry kijkt. En kennelijk ook dat nummer van die collega van mij... in zijn telefoon heeft. Ik begreep later dat het heel gewoon is, maar dat vond ik ook al wel opvallend. En dus terwijl die praat, distancieert hij zich van zijn debat... Het is dus wat hij zelf dus aan het voeren was. En het duurde niet heel lang. Of wij zagen hem gewoon in beeld. met de telefoon naar buiten lopen. Uh, en nog voordat hij de deur bereikt had. ging de telefoon al over. En vervolgens hield hij een gloedvol betoog. over een onderzoek. dat die collega van mij helemaal niet, ja, niet interessant vond eigenlijk. Maar goed, hij wilde gewoon mij bewijzen: van je kan ze voor alles eruit krijgen. <lacht> en uh, dit klinkt natuurlijk. Ik heb dit verhaal wel eens in het café verteld. en dan. Denk op mensen van ja, die Kamerleden zijn toch net een gek jongen. Die doen echt alles voor de duivel: hè? alles voor. Maar als je wat langer over nadenkt, ja, zo'n algemeen overleg. Er zijn de hele tijd algemene overlegjes in de Tweede Kamer. Terwijl een paar quotes in de krant, die jouw kiezers lezen. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Misschien wel belangrijker. Misschien is het dus niet zo gek dat hij daar direct mag op weg Maar wacht even. Daar gaan we het, ja, gaan we het straks het. nog over hebben. Over het belang van dat theater. Of dat theater werkt. De rol van het populisme. De salonpopulisten. Dat komt allemaal nog. Eerst nog even gewoon. Jij hoe daar het? in het begin. Ja. En dat is namelijk voor de, voor de lezers van je boek ook interessant. Want die weten het allemaal niet. En die, die krijgen dit soort verhalen. Van hoe werkt dat? Hoe komt het dan op je af? Dit was, dit was er een. Ja. Ook een hele mooie is uh, een meerderheidje maken. Ja. Ja, dus, dat heb ik geleerd eigenlijk. Kijk, dit, dat, wat je net beschrijft, dat kan ik zelf ook. Denk, ja. Ja, denk, ja, dat snap nou, Maar een meerderheidje maken vind ik eigenlijk misschien ja. nog wel mooier. Dat is ook een mooie, mooie term, vind ik zelf. Ja, ga even een meerderheidje bellen. Ik heb dat eens iemand al horen zeggen. Toen wist ik wist wat het betekende. maar ik moest er toch wel een beetje om lachen. Ik heb zelf ook heel vaak geprobeerd een meerderheidje te bellen. Het is ook heel vaak niet gelukt, moet ik er eerlijk bij zeggen. Want je moet dat wat goed je kunnen. doet Ja, wat je doet is. Kijk, een um, Tweede Kamer debatten, wij noemen ze altijd spannend. Maar heel vaak zijn Tweede Kamer debatten natuurlijk helemaal niet spannend, omdat anders dan mijn voetbalwedstrijd Of Timo de Bakker in Groningen. De uitslag staat al vast. He, de coalitie wint. Want die hebben een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus zoals Nawijn ooit zei, heel uh, Brand Nawijn, het was een echt populist, het begin uh, van tien jaar terug. Die zei: Het is één groot ritueel hier in de Kamer. Daar heeft hij natuurlijk wel een beetje gelijk in. Ik vind het zelf een heel belangrijk ritueel, maar het is wel een ritueel in zekere zin. Je weet wat de uitkomst is, iedereen doet zijn zegje. Maar als je nou net een punt hebt en je hebt via iemand gehoord enzovoort, dat er misschien wel. Een kamermeerderheid is te vinden tegen een plan van de regering, van het kabinet. Maar dan de collega die uh, hier ja. citeert, die dat wie was dat? Ja, precies. Het is nog mooier. Nee, dat uh, heb ik hem beloofd toen niet uh, op te schrijven. Hij is heel slim en weet veel van openbare financiën. En alle insiders zullen <lacht> nu denken ongeveer weten wie het is, maar dat vindt hij niet leuk. Het is een, het is een financieel expert. Ja, een financieel expert. En uh, heel kort eventjes, ik zal het kort houden. Wat je doet... Nou, dat leg ja, maar gewoon rustig uit. Ja, precies. Ik moet even voordat ik naar die jongen ga, zeggen hoe ik het, wat ik zelf dan probeer, is, uh, en al mijn collega's, je gaat al die partijen langs. Je belt dat alleen maar naar de woordvoerder. Dat begrijp je veel leken ook vaak niet. En dat, begrijp, dat vind ik ook begrijpelijk dat je niet begrijp. Er is natuurlijk altijd maar voor één onderwerp is maar één kamerlid. Dus het is niet zo moeilijk om de hele Tweede Kamer te bellen. Bel je dan van die tien partijen? één persoon. Ja. En de SGP mag je overslaan vaak, wie je weet wel wat ze vinden. Dus dan. Eh, het valt en welke, welke partijen kun je nog meer overslaan? Nou, Partij van de Dieren weet je vaak. Nou, bij sommige onderwerpen ook weer niet. Nee, en het, maar goed, dat is dan maar één zetel. Soms maar zo begint meerderheid al die, die had... Je begint met de grote partijen. Want PVV? Je wil, uh, PVV is heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Want die stemde regelmatig wispeltuurig. Dus die kan je dan misschien toch aan jou uh, aan jou, klinkt zo fout, maar aan het aan die oppositie toevoegen. En dat, dat wil je graag. Je wil dus dat de oppositie... een meerderheid heeft. Want dan heb je een goed... krantenartikel. En dan heb je het bericht... Uh, kamermeerderheid, of kamer gewoon. Kamer tegen kabinetsplan. Wat het dan ook is. Nog even over die kop, want dat is ook een iets... Ja. Uh, nu we het toch over ja, het wel, uh, hebben. De kop, is, de kop is, van, van het artikel is ook belangrijk. Want dat is de... De wet van John Kroon. Die ik nog van heel lang geleden het Leidse Dagblad ken... waar die chef stadsredactie was. Maar die jou uh, uh, leerde hoe een kop moet zijn. Hoe luidt de wet? De, de John Kroon-doctrine, wordt hij wel genoemd... die luidt dat... die is abstract hoor, dus hou je vast. nee maar even uh, Je hebt een mooi voorbeeld. Ja, ja ik ga direct een voorbeeld geven. Maar eerst de, de, de wet zelf, als je zegt hoe luidt die... Hè, die is als het omgekeerde in de kop groter nieuws is... dan is deze kop fout. Voorbeeld. Ik heb twee voorbeelden. Eentjes politiek. Zakenleven wil zakenkabinet. Of bedrijfsleven wil zakenkabinet. Heeft in onze krant gestaan. denk je ja. Natuurlijk wil het bedrijfsleven een zakenkabinet. Dus je maakt het tegenovergestelde kop. Precies. Zaken, uh, bedrijfsleven wil geen zakenkabinet. Is pas echt nieuws. Dus kop weg. Dus kop weg. Maar... En een hele beroemde vind ik zelf. Bij ons op de krant is. Die hebben wij in de krant gehad. net nee, als een andere kant. Um, oranje spelers onder de indruk van Auschwitz de spelers van het Nederlands elftal die waren op bezoek geweest in Auschwitz. En ze waren, u raadt het al, onder de indruk. Als ze nou niet onder de indruk waren, kijk dan hadden we een mooie dus kop. Dus deze fouten kop. Goed, dit was de ja. kop. Nu terug nu de naar jongen. de meerderheid maken, woordvoerders bellen. Kijken of ja. die coalitie onderuit kan met een, uh, Precies. met een meerderheid. Precies. En je bent gewoon aan het turven van zetels... En die collega van mij, ik zal nu naar hem toe gaan, die zo goed is, die was hier beter dan ik. Die wist namelijk zoveel van die dossiers. Dat die Kamerleden waanzinnig veel respect voor hem hadden gekregen. En ook van hem wilden horen hoe het eigenlijk in elkaar zat. Dus dan belde hij iets. Met wat misschien niet cruciaal is voor het landsbelang. Maar toch wel belangrijk. En uh, dan vroeg hij aan zo'n kamerlid. soms om negen uur. Want wij, onze krant zakte om elf uur. We moeten om elf uur ongeveer klaar zijn. Uh, We weten al dat het nu iemand van jouw krant is. Naar nu, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, hij zit gewoon bij mij in de buurt natuurlijk. En hij, ja, want anders had ik het ook niet echt goed mee kunnen maken. En ik hoorde dan hem aan de telefoon. En dan begreep ik dat die Kamerleden aan hem vroegen. Uh, hij vroegde, wat vind je ervan? En welke kolom kan ik je zetten? Voor of tegen? En zo'n Kamerlid, negen uur, smorgens. politiek gaat altijd tot laat door. Die dacht, ja, waar gaat dit over? En, en, dan, wilde, en dan ging Jeroen... Sorry, daar hebben Toen ging deze collega dat aan hem uitleggen. Dus die legde uit hoe het in elkaar zat. En, um, en dat kon hij op een gegeven moment natuurlijk... En dan zegt zo'n Kamerlid, ook okay, daar ben ik voor. Of dat ben ik tegen. Die denkt, wat zegt mijn verkiezingsprogramma? Wat vind ik zelf eigenlijk? En... Maar hij deed het voorwerk ja, voor het Kamerlid. Alvast. Ja, en, en dat vond ik al indrukwekkend. En op een gegeven moment dat ik door, hij kan natuurlijk ook zo uitleggen dat het lijkt alsof de VVD ervoor moet zijn. Dus dan hoorde ik hem ook zeggen: Maar uh, tegen ik niet, had die Wekers aan de lijn. Die was toen nog Kamerlid, Frans Wekers. Maar Frans, dat past toch uitstekend in wat jullie in het verkiezingsprogramma zetten? Frans Wekers had ik: Wat hadden wij in het verkiezingsprogramma? Deze collega had dat natuurlijk paraat en leest dat voor. Dus. Dus Frans Weken zegt, ja, nee, daar, daar, ik denk wel dat het moet toch even met de fractie overleggen. Maar daar, ben ik, denk ik, daar zijn wij wel voor van de VVD. En dan turfde deze collega weer 15 zetels, 20. Wat had de VVD toen? 20 zetels, 24. En zo ging hij door tot hij inderdaad meer dan 75 had. En dan zei hij, meerderheid. En dan, uh, ja, dan had hij een fantastisch stuk. En dit, ik herinner me dit dus één keer heel specifiek. Dat schrijf ik ook in het boek op. En toen om 11 uur kregen we taart. 11 uur goed taartmoment. Want hij had zijn meerderheid rond. En ik herinner me nog wat Volkert Jensma. Die mag ik wel bij naam noemen in dit geval. Die, dat was jullie, uh, dat was zeg maar jullie geweten ja, daar op de redactie? Ja. en eh, misschien nog steeds wel. Wacht even, we blijven even bij het geweten, want we gaan, uh, we gaan naar de Davis Cup. Marcella Mesker. Ja, want het is uh, buitengewoon snel gegaan. En het is ook buitengewoon knap van Timo de Bakker. Die hier gewoon met 6-1 wint van Jurgen Meltzer, de Oostenrijkse kopman. Hij wint die vijfde set. Wat een gevecht, zeg. En Timo de Bakker, 2-1 is zet achter, vecht zich terug, fysiek op de been gebleven. Misschien wel een van de beste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld. Opgezweept door die Groningse studenten. Languit lag hij zo even op het greffel. Omhelst werd hij door Davis Cup captain Jan Siemering En hij maakt een heel belangrijk punt voor Nederland. Want Nederland leidt nu in deze promotiewedstrijd voor de Wereldgroep met 2-0. En heeft dus in de komende drie wedstrijden nog maar één punt nodig. Dus wat een geweldige wedstrijd van Timo de Bakker. Felicitaties en hulde voor hem. En dat was Marcella Mesker, Davis Cup Tennis. En dit is Radio 1, Brands met boeken tot acht uur. En ik praat met Pieter van Os, verslaggever bij NRC Handelsblad... over wij begrijpen elkaar uitstekend. Over de tijd dat hij als verslaggever werkzaam was in Den Haag. We waren nu bij de meerderheid. Collega Jeroen heeft de meerderheid bij elkaar... dankzij zijn enorme financiële kennis, waardoor hij al die... Hè? Ja woordvoerders op een rijtje ja. krijgt. Hij trakteerde iedereen op, op taart. En uh, jullie geweten, Volkert Jens, Maar ja. in Den Haag... Die, is het daar niet mee eens. Nou, niet meer. Ik herinner me <laughs> nog dat hij vroeg, toen wij er allemaal zo uitgelaten waren... zei, weten die Kamerleden zelf dat ze deel uitmaken van de meerderheid? En ik herinner me dat de collega daar de, de, de, op antwoordde... dat lezen ze vanmiddag de krant wel. Ja, dat, dat vond ik toen zelf heel mooi. Ik was er nog niet heel lang toen realiseerde ik me ik moet dit baantje niet licht nemen. Maar het waarom... wordt belangrijk. Ja. Weten die... Maar dat is wel interessant. Weten ja. die Kamerleden dat zelf? Dat lezen ze vanmiddag in de krant wel. Ja. Er zijn nu mensen die luisteren die denken... ja, jezus, wat is dit voor een poppenkast? Een spel, hè? Een ja, spel, denk je. Ja... ja. Dat begrijp ik wel. Sorry, laat ik laat eerst wachten tot jij een vraag stelt. Nee, nee die, die, die, dit was al bijna de vraag. Die denken: wat ja. is dit voor een poppenkast? Is dit, is dit dan uh, uh, politiek? En wat je eigenlijk vrij vernuftig in je boek doet, is uitleggen dat dit nou juist ook een onderdeel van de politiek ja. is. Ja, ja de, ik, de, wij, wij moeten gewoon niet, wij journalisten, moeten niet ons lafje verschuilen achter een soort rol van. Uh, bijstaander die alleen opschrijven wat er gebeurt en meer niet. Want dat is gewoon niet zo. Wij spelen inderdaad een rol in Den Haag. En, um, en dat is ook begrijpelijk. En nu met een gevaar een open deur in te trappen... maar wij zijn natuurlijk de toegangspoort van die politici... tot hun kiezers. He, dat, er zijn nou eenmaal niet meer dan 200.000 mensen... en begrijpelijk, want mensen moeten gewoon werken... die live die debatten volgen... Dus het gaat om hoe wij die debatten beschrijven, hoe wij hun mening in de krant brengen, en in dit geval gaat het dus nog een stapje verder, waarbij wij ook, um, nou, Timothy, ik maak even een sprongetje, Timothy Crowds, ja, nee, er is een, een, een precies, de, um, die heeft ooit gezegd uh, dat de scheiding tussen beleid maken en nieuws maken niet zo heel scherp meer is. Um, hij is zelfs de journalist die dat boek heet... als ik het me goed herinner. The Boys, the Boys. The Boys, Boys on, on the Bus. Bus. Ja. En het zijn allemaal Amerikaanse journalisten... die ja. een presidentscampagne ja. slaan. En dat, hij beschrijft ja. die journalisten weer. Ja, in de kudde. Ja. Ik weet wel dat uh, uh, veel hedendaagse wetenschappers zeggen... Ja, dat is allemaal een hele oude kost... Hè, waar ik mee aankom, ook in het boek. Maar ik vond veel van die inzichten heel geldig. Um, hij vindt ook... dan wordt het, we gaan we weer een stap verder. Hij vindt ook dat... Uh, wij niet zozeer... Uh, wat wij zelf objectief noemen moeten zijn. Want objectief betekent vaak voor journalisten... je geeft het standpunt van de ene weer... en dan zoek je een tegenstem. En dan mag de lezer het zelf uitzoeken. Uh, hij zegt, jullie moeten eerlijk zijn. Niet objectief, maar eerlijk. En eerlijk betekent volgens hem... dat je gewoon ook echt je eigen twijfels laat zien... en uh, beschrijft welke rol je zelf uh, speelde. En dat is natuurlijk allemaal niet zo makkelijk. Hè? Dat, uh, maar dat... dat dat is natuurlijk wel goed om met dat uitgangspunt in ieder geval te beginnen. Dat je uh, bewust bent van het feit dat je zelf ook macht hebt. Ja, dit... Kijk, we hebben het altijd over de transparantie van de politiek. Maar wat je hier nu met zoveel woorden zegt... is dat de journalistiek zelf wel eens wat transparanter zou mogen worden. Ja, tegelijkertijd moet ik direct erkennen... dat het boek is nog maar een paar dagen uit. Maar wat ik erover verteld en wat er beschenen is... ik heb nog geen journalist gehad die zei... Uh, dat mag jij niet doen. He, wat jij doet. Dus misschien zijn we er ook wel een beetje aan toe. He, uh, is het niet zo... Laat me niet voordoen als wat? een soort dappere ridder... die strijdt tussen nee, nee, nee, nee. al die, he, die... die als enige voor transparantie. Dus, alleen, ik vind inderdaad wel dat je gelijk hebt. Ik vind wel dat we dat Maar bezoeken. even nog, dan, dan ga ik je dadelijk... Ja. mag je intussen al over nadenken, de vraag... maar waar hadden ze dan bijvoorbeeld over moeten vallen? Over iets wat je beschrijft in je boek? Dan mag je nu alvast over nadenken. Want ik kom nu even met het derde Ja. Is derde voorbeeld. wat jij zegt, kijk, je moet... Je moet, je moet zo eerlijk mogelijk zijn. Je moet laten zien welke rol je in het spel speelt zelf. Ook in, het, in het theater, dat theater. Dat het gewoon noodzakelijkerwijs ook is. Maar er is natuurlijk wel een heel groot verschil... tussen de, de, de man ook nog die de financiën goed kan doorrekenen. Ja, dat kan die. Die weet gewoon heel veel. Ja. En de journalist, jijzelf in dit geval... Die door Femke Halsen, maar niet geheel ten onrecht wordt aangesproken op het feit dat je misschien de knipselmap. Uh, wat was het, Hoe heette die? Ja, platvoet. Platvoet, ja, ja, daar heb je helemaal gelijk. Aan. Een platvoet maken. Leg maar uit ja, wat dat is. Ja, en in dit geval was het voor mij heel pijnlijk, omdat zij had het artikel nog niet kunnen lezen. Het had nog niet in de krant gestaan, maar zij. Zij met een soort van... Beschrijf even, je ja, komt daar tegen ja, waar ik, ik, je ik mee bezig Ik ben er nog niet zo heel lang. Ik ben er een half jaar in Den Haag ongeveer. Maar ik de, de, de basis stellen vertrouwen in me kennelijk. Want ik mag een, dat heet een pagina 2 profiel. Dat was toen nog was de krant heel groot. En het pagina 2 profiel was een behoorlijk lang stuk. Is van 2400 woorden. Dat is zo'n vijf kantjes. Over uh, Femke Halsma. Profiel van een leider. He, zij was fractievoorzitter en partijleider van GroenLinks toen. En um, ik wilde natuurlijk niet alleen maar jubelmensen in dat stuk hebben. Mensen die zeggen hoe geweldig ze is. Ik merkte dat als ik naar jonge kamerleden van GroenLinks ging... dat was echt... die, die, die, die zeiden bijna alleen maar Femke. Die vonden haar zo geweldig. Dat ik dacht, ik moet eens wat andere mensen vinden. En toen vond ik inderdaad in de knipselmap... de knipselmap Femke Halsema... die wordt gewoon bijgehouden bij een krant met oude artikelen... een man, Leo Platvoet. die altijd klaagde over Femke Halsema. En ik vond ook dat hij dat wel goed deed. Bovendien was hij een van de oprichters van de partij. Dus ik dacht, ja, uh, nou, dus... Die mag ik ook wel opvoeren. Vervolgens loop ik de Tweede Kamer in, omdat ik gewoon al die debatten moet volgen en zo. Het stuk heeft nog niet in de krant gestaan. Zie ik Femke Halsema. Die heeft natuurlijk van haar partijgenoten gehoord. Nou, die Pieter is bezig met een profiel. Die belt iedereen op. Dus zij zegt tegen mij, hé uh, hey Pieter, leuk. Nou, als je nog met die en die wilt praten. Ik heb nog wat tips voor je. Zo gaat het natuurlijk ook. Hè? Zo, uh, we zien elkaar de hele tijd. Dat is het gekke van Haagse uh, journalistiek. Dus zij heeft nog wat mensen en geeft natuurlijk 06-nummers. En uh, ik weet natuurlijk ook wel, dat zijn natuurlijk mensen die haar geweldig vinden. Um, dat hoort erbij. En vervolgens kijk ze met een soort van knipoog ik weet niet of ze echt knippen oogten. Maar een soort van toon. Want we begrijpen elkaar van. Je gaat nu toch niet mij weer helemaal plat voeten. Hè? En, uh, <laughs> en op het moment. Ik hoor mezelf te snel zeggen. Omdat ik vaak een beetje te snel praat. En dan we van. Nee, nee, natuurlijk nee, niet joh. Totdat ik die man net gebeld had. Ja, die hij heeft een stuk ook gehaald. Um, en ik begreep wel wat ze bedoelde. Ik dacht het is vaak zo makkelijk. weet je, je, je iedereen, Iedere journalist had die man al eerder gebeld. Die een stuk over haar schreef. Hè, um, en dat was, ja, je zoekt evenwicht. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik er nog meer over kan vertellen. Maar, nee, het is maar, maar een behalve dan dat we nu ook, ook toekomen aan wat zou je dan. Uh, wat, waar zouden journalisten over kunnen vallen die jouw boek, boek hebben ja. gelezen? Nou, Vertel je. Nou, zo, nou je eigenlijk... ja, ik, ik denk juist dat ik dat moeilijk vind, maar misschien komt nou, er, kijk, ja, ik denk, wat, je zou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen, kunnen, kunnen, kunnen opwerpen, is dat, zeker vanuit dat journalistieke perspectief de politiek te veel een, een, een theater is geworden. Dat alleen nog maar gaat over... niet eens meer over kwesties... maar over, over akkefietjes... waar ja. mensen dan s'avonds op tv... het zij bij Knevel en Van der Brink... het zij bij Pauw en Witteman... Ja. even kunnen tetteren... en dan is het weer voorbij... en dan gaan we weer over tot de orde van de dag... tot de volgende dag. Ja, ja. dat en dat is natuurlijk ook een probleem. Het is natuurlijk een probleem... maar dat is wel een heel, heel nog een complexer com probleem... dan we vaak denken. Je kan volgens mij niet om journalisten daar louter de schuld van geven. Ik geef nog niemand de schuld. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik probeer alleen te zeggen, nou ja, leg maar uit. Nee, precies, want ik vind het toch leuk om te vertellen... want ik vooral in mijn eigen vriendenkring... word ik daar wel vaak op aangevallen. En soms ook wel terecht. In het boek beschrijf ik ook wel een geval... waar ik mezelf onprettig bij voelde. Ik heb heel veel geschreven over één relletje. Mariko Peters, Kamerlid van GroenLinks... die. Um, Iets. Uh, nou er was een schijn van belangenverstrengeling uh, gelezen. Nou, vertel maar wat ja, je gedaan hebt. Nou ja, haar, haar privéleven kwam ook in, uh, werd daarbij naar boven gehaald. Uh, de volkskrant had die primeur gebracht. Wij hadden dapper kunnen zijn en zeggen. Uh, wij doen alleen het hoognodige, maar wij gingen eigenlijk ook. En wij is ik, hè, gingen ook all out. Zeggen. Wat en, schreef je over haar? Um, uh, dan zal ik later terugkomen op de ja, andere vraag. Nee, hè, dan ja, daar ga je op door. Dan. Ja, ja nee, precies. Nou, uh, daar. Het is typisch zo'n geval van drama en mensen vretenen. Dus lezers lezen het, maar klagen er ook over. Ze vinden het ook vervelend dat ja, wij Ja, maar ze willen allemaal vooraan staan. Ja. Of ze nou bij de NRC, de NRC ja. lezen of wat dan ook. Ze staan allemaal dampend vooraan. Ja, en wat was nou dit geval? Zij had in een vorig leven, toen ze in Afghanistan werkte... had ze uh, de man die inmiddels haar levenspartner is... Had ze, uh, uh, ze had een advies geschreven... Een, uh, een, een subsidieaanvraag van hem beoordeeld. Zo moet je het noemen. Ze hadden een subsidieaanvraag. Dat betekent niet dat hij daarom alleen het geld had gekregen, maar zij had het niet mogen doen. Want, want ze was toen al verliefd op die man. Om dat te bewijzen dat ze verliefd was, kwam de Volkskrant met. E-mails, persoonlijke e-mails. Van haar aan hem en van hem aan haar. En dat, die logen en niet om. Dat waren echt van die prachtige ja, mensen die verliefd zijn. Ja, waar je later gewoon voor schaamt. Maar op het moment dat je ja, het maar het... eigenlijk, Die ik nu eigenlijk weer zou willen citeren. Maar dan direct denk ik, nee, dat vond ik nou juist... een schending van haar privacy in zekere zin. Maar het is verleidelijk om dat te doen. De Volksland bracht dat omdat zij het ontkende. Nee, ze ontkende niet. Ze wilden, ja. De Volkskrant vonden ze dus dat ze een reden hadden om te doen. Wij hebben ze ook geplaatst. Wij en NRC dus vervolgens. En... Die hele zaak, denk je, ja, dat, dat had niet gehoeven. Zeg maar. dat, dat deden we wel. En dan kom je vaak ook op naar het probleem... Uh, wat in Amerika mooi geïllustreerd illustreerd is... Sorry, door Simpson, O.J. Simpson... die uh, Amerikaanse voetbalspeler die zijn vrouw misschien vermoord ja. heeft... Um, dat mensen zeiden in enquêtes... En mensen zeiden ook in brieven, in gezonde brieven. Mensen lieten blijken, we worden zat van die zaak. Altijd die Simpson. Toen was er één 24-hour channel, één zo'n 24 uur uitzendende kabelkanaal die zei, oké, okay, we zenden het niet meer uit. gewoon helemaal niet. De volgende dag bleken de kijkcijfers dramatisch. Iedereen rende weg. Iedereen ging bij andere zenders kijken. Dus mensen vinden het soms ook wel lekker om zich te ergeren. En als ik dus vrienden heb die over die Mariko Peters affaire beginnen... dan blijkt dat ze die, die zaak helemaal kennen... En als ik dan voor de grap even wijs... maar heb je ook een stuk van Antoinette Riering gelezen... over de toenemende uh, uh, kosten in de zorg? Twee bladzijden verder... Nee, dat hadden ze niet gelezen. Maar dat was wel een goed stuk. <lacht> dus, uh, dus dat is wel een beetje het probleem. Nou weet ik dat morgen in mijn krant een recensent zal schrijven... dat dit een enorm zwaktebod van mij is. Dat ja, dat, zeggen, weet, dat weet je al. Ja, ja, ja. ja dat heb je stiekem al gelezen. Dat, in, in dat, dat kan. Je kan in het uh, systeem lezen van de krant <lacht> wat, wat erin verschijnt. Ik mag er helaas niet maar in. <lacht> dus ik kon niet er even in een, het aantal ballen veranderen, zeg maar. maar <lacht> Hoeveel heb je er gekregen? Ja, heel weinig. Het heel nee, is een dramatische bespreking. In je eigen kant. Ja, in mijn eigen kant, ja. Maar het is iemand van buiten. Hè? Dus ja. hebben we hebben iemand van buiten gevonden. En uh, die geeft mij twee en van vijf ballen. En, en wat is zijn kritiek? Um, hij, hij vindt me een dom blondje. <laughs> daar komt het op neer, sorry. <laughs> dus hij mist diepgang. Hij zegt die onderzoeken die ik, aan, die, die ik aanhaal zijn oud. Hij is wetenschapper. En uh, hij vindt uh, leuke anekdotes, daar komen we niet voor. Hè? Dat is ja. mooi dat je. Dit is, dat is een gouden bruggetje dat je nu staat. <laughs> want dan kunnen we verder met waar we mee bezig waren. Uh, dat is namelijk, uh, ik zeg, die journalistiek... Die, die, die, die werkt mee aan een politiek theater... dat ja. van incidentje naar incidentje hobbelt. Ja. En dat is misschien wat die wetenschapper ook wel uh, vindt. Misschien ook, misschien ook niet. En, en jij uh, blijft dan toch voortdurend eigenlijk... politiek Den Haag noem ik het maar... ook verdedigen, ja. als een, niet als een... Systeem dat na 1848 wel eens enige verandering behoeft, maar als iets dat functioneert uiteindelijk. Ja. Ja. En wel beter dan we denken. Ja. Dat is wat je zegt en dat is ja. wat jou dan een dom plontje maakt. Ja, ja in zekere zin wel. de man die vindt de hype een groot gevaar voor Nederland. En jij en niet. ik verdedig de hype. Jij hebt een hype theorie. Ja. Nou, begin daar dan mee en leg dan eens uit... waarom politiek ten Haag eigenlijk misschien wel beter functioneert... dan bijvoorbeeld die communicatiewetenschappers denken. Ja, nou, de hype uh, is... Wat, wat is een hype? Dat is natuurlijk dat een zaak komt heel snel op. Iedereen rolt over elkaar heen, want wil iets nieuws aan die hype toevoegen. Want ze hebben door, zowel lezers zijn gegrepen door de hype... als journalisten zijn gegrepen door de hype, als ook politici. En want vaak vinden de concurrerende politici vinden het wel lekker... als er een ka Kamerlid even de klos is, hè, of een minister. Um, wat gebeurt er dan? Uh, ik moet toegeven, wat, voor de privacy van de persoon... gebeuren er wel eens een paar dingen waarvan je denkt, mm, niet zo prettig. Maar voor de waarheidsvinding, dus gewoon voor het opschrijven van de waarheid... Uh, zie je dat tijdens de hype steeds meer artikelen verschijnen... waarin echt helemaal goed is uitgezocht hoe het zit. Omdat we elkaar de hele concurreren. We willen elkaar corrigeren. Dus ik vind het als ik in de volkshand iets zie, ik denk... nee, dat is volgens mij niet zo. Dan ga ik erachteraan. Want onbewust vind ik het natuurlijk ook wel prettig. Niet onbewust, halfbewust. Ik moet de lezer er niet veel mee lastigvallen. Maar ik vind het wel prettig als ik iets kan corrigeren... wat in de volkshand staat. En ik ben ook correspondent geweest. En daar is de verleiding juist heel groot. En dat heeft Joris Luijndijk opgeschreven in dat mooie boek van hem... Het zijn net mensen... Uh, in het buitenland, als correspondent, ontdek je na een tijdje... weet je, ik kan die man ook net iets anders citeren. Ik bedoel, hij leest zelf geen Nederlands. En uh, wie, hoe groot is de kans dan dat die man die ik nu citeer de Groene Amsterdammer, waar ik dit stuk in schrijf, onder ogen krijgt, in vertaling. Het is eens één keer gebeurd, maar over het algemeen gebeurt dat niet. En um, dan is het helend vlak is, is, uh, licht na. Je beschrijft je trouwens beschrijft over, over het buitenland gesproken, ja. je beschrijft iets wat je in Amerika op een gegeven moment uh, doet. Hè? Ja. Dan bel je iemand. Ja, en ja precies. De verleiding ja, is heel groot. Vertel eens wat je daar, ja. da want dat, dat zou je in Nederland dus niet kunnen nee, dat doen. Zou ik als, wat uh, deed ja? je? Nou, Ik uh, wilde heel graag een wetenschapper in mijn stuk opvoeren, waarvan ik een artikel had gelezen waarin hij een stevige mening verkondigde. Die mening wilde ik graag van hem hebben, dat paste heel goed in mijn stuk, maar ik kreeg hem maar niet aan de lijn. En op een gegeven moment sprak ik gewoon op zijn antwoordapparaat en zei: Ik heb dit en dit van u gelezen. Um, als u dat nou nog steeds vindt, precies in die woorden, uh, de, dan hoeft u mij niet terug te bellen. Ik zei het iets anders geloof ik. Ik sprak op zijn antwoordapparaat in en in ieder geval ging het uit ik vertel hem, dit schrijf ik op. Ja, en als als dat... dat niet klopt, moet u me bellen binnen een uur. Dat was het volgens mij, ja. Als dat en niet... als u niet belt, belt dan... dan staat het gewoon in Nederland in de krant. En als je dat in Den Haag doet met een politicus... ja, dan ben je af. Want die politicus, die maakt jou af. Die, die weet je wel, als hij dat naar buiten brengt... En ik ben volkomen chantabel. Dat is een enorme uh, afgang voor de krant. Dat iemand daar uh, bij NRC Handelsblad op die manier opereert... He, uh, dus in Den Haag kunnen heel veel dingen niet die als correspondent wel kunnen. Nou, zou je het kunnen. Ik hoor de luisteraar nu denken: dat moet nooit mogen. Je moet altijd je houden aan belangrijke journalistieke regels. Dat is waar, maar de realiteit is natuurlijk dat er onder, onder enorm tijdsdruk heel snel uh, productie wordt gedraaid. Maar de man die morgen jouw boek bespreekt uh, in ja, die zegt in NRC Handelsblad, wie is het? Uh, uh, Vasterman. Peter Vasterman. Die zat aan de UvA volgens mij. Of ja. Zit daar en die heeft een. Die zit aan de UvA. En die heeft een studie. ...maakt ook over, over hypes. Ja, hij is, zijn hele carrière, het carrière ...gaat over hypes. Hij ja. waarschuwt ons voor de hype. Ja, en ja. jij zegt... ...die hype, ja, is, het, is, en niet hype is niet zo en, erg. En, um, nou, goed, we zullen morgen lezen... ...waarom die dan ja. dit boek van jou niet goed vindt. Oh, is wel mooi dat het alweer in je eigen krant ja. staat. Ja. Dus zul je niet leuk vinden, maar... Nee, het is wel is ook goed voor de krant. Ja. En als we het daar al over hebben... ...misschien werkt Den Haag voor een deel... ...ook wel op die manier. En is dat idee... Van die incidentenjournalistiek. die ik nu net even. Uh, uh, naar voren bracht. de politiek hobbelt van incident. naar incident. om maar zo snel mogelijk. in Pauw en Witteman te komen. en de journalistiek hobbelt daar achteraan. is dat een. salonpopulistische opvatting? Ja. In zekere en wat zekere zin is salonpopulisme? Wel. Nou, dat we zeggen. kijk, het dubbele is natuurlijk dat ik. in zekere zin is het waar. en tegelijkertijd. vind ik het uh, salonpopulistisch. Dat je. Het hele Haagse bedrijf... Wat, wat maakt het waar? Het is zo dus. Nou, het is waar dat journalisten op zoek zijn naar drama. En uh, dus we hebben het liefst een uh, conflict hè, dus, uh, of een stoere strijder. Een stoere strijder die iets in eentje voor elkaar wil boksen tegen machten in. Conflict is ook prachtig. Maar het is niet waar dat we daarmee die politiek moeten afdoen... als niet functionerend um, en uh, improductief. Ik zeg vaak tegen politici die klagen over journalisten. Dat doen ze graag. Dat doen ze veel. Dus dat hoort erbij. Um, wij klagen over politici. Zij klagen over ons. Dan zeg ik ja. Als jij dit nu weet van die conflicten. Kan Je dat toch geen voordeel laten werken als jij iets op de agenda wil krijgen, bijvoorbeeld uh, voedselbanken? Noem maar iets: je vindt dat er meer over voedselbanken moet worden gesproken, dan moet je daar een conflict over uitlokken. Je moet gewoon niet zeggen wat niet in jullie partijprogramma staat. Dan, uh, en dan wil ik best opschrijven dat jij <laughs> uh, mot hebt in de fractie hè? en dat uh, is een drama of het is, oh, het is een koene strijder. Nog mooier, hè, dus, het is waar dat wij bepaalde verhalen niet interessant vinden hè? en het is tegelijkertijd zo dat politici die weten dat en die kunnen daar als ze intelligent genoeg zijn, en dat zijn ze allemaal, kunnen ze daar ook mee omgaan. Kunnen ze daar ook op inspelen. Uh, ook voor het goede doel. Want ik beweer in het boek heel stellig niet dat al die politici er alleen maar voor zichzelf zitten. Dat is een andere salonpopulistische opvatting. Er zijn wel degelijk heel veel politici maar die de... iets willen veranderen. Dat was afgelopen zaterdag, dat is een deel uit je boek trouwens. En dat werd afgelopen zaterdag gepubliceerd in de NRC Handelsblad ook. Dus morgen komt het altijd prettig als je het stuk zelf schrijft, dan heb je beter ja, in de ja, hand. Ja, ja. Je had ook ja. eigenlijk je recensie zelf moeten maken. Ja, ja, ja, ja, precies, maar goed, precies. dat dan weer niet. Goed, er stond afgelopen zaterdag in de krant dat stuk over het salonpopulisme. Het salonpopulisme, zoals jij dat introduceert, dat roept... en dat komt ook vaak uit de politieke hoek... Van Den Haag klopt niet, Den Haag, hè? Ja. Den Haag ja. is, een, is een mat... Ja. Ja, nee, Den Haag is een makende, uh, ellendige plaats... Uh, die ons uh, in de samenleving dwars zit. Eerder dan dat het ons helpt uh, de dingen zo te veranderen... zoals we ze willen veranderen. Of de dingen zo te houden zoals we ze willen houden. He, en uh, daarbij hoort um, het idee... er worden daar geen beslissingen genomen. Alles uh, gebeurt eigenlijk in Brussel. Um, bedrijfsleven heeft via lobbyisten um, de zaak al voorgekookt. He, dat is ook een bekende... Um, uh, en, en het zijn het stumpers en spin, die politici het zijn domme mensen, dat hoort er ook bij en spin-dokters ja. spin die, ja, uh, spin die, die geven het vorm en, ja, ja, en iedereen is daar een, een poppenspeler in een verkeerd theater en uh, dat, dat is volgens mij niet zo, het is bovendien zo dat je zelden een alternatief hoort He, um, vaak zeggen. Uh, column... Maar eerst even, ja. want er is ook enige deining ontstaan. over dit stuk van je, Mark Chavan, die ook bij je eigen krant werkt. Ja. Die, die werd er bijvoorbeeld ook uh, boos over. Want wat is dan. Uh, leg eens uit, wat is, een, wat, is een, wat is een. waar vinden we de salonpopulisten? Ja. Wie zijn dat? Nou, ik vind ze vooral in mijn eigen vriendenkring. Veel meer dan. Kijk, uh, Mark die schrijft heel vaak hele interessante, serieuze stukken die niet salonpopulistisch zijn. Ik heb er toevallig eens eentje gevonden... waarvan ik vond dat hij heel erg uit de bocht vloog. Um, Bas He ja, um, In mijn eigen vriendenkring... Bas Heijnen wilde je zeggen? Ja, Bas Heijnen die vraagt wel heel vaak om visie van politici. Zonder, Hij zegt dus... Het is, ze, hebben ze hebben geen visie, ze zijn leeg. Maar dan vraag ik me vaak af... Hoe ziet volgens jou dan volle politiek eruit? Leg dat uit. Hè? Um, want... Nou ja goed, het is populistisch om iets alleen maar af te wijzen, vind ik. En zeker als je het hele politieke bestel afwijst. Van rechts naar links. Als je gewoon zegt, ik vind die partij enorm kwalijk voor de samenleving. De PVV, de Partij van de Arbeid. Dat is interessant. Dan ben je namelijk geëngageerd. Je engageert je met, je, met de andere partij. Maar als je je niet meer wil engageren... dan krijgt het volgens mij populistische trekjes. En je zegt, ik zie ze net, ik, ik kom ze veel in mijn vriendenkring. Veel meer in mijn vriendenkring dan onder die columnisten, moet ik helemaal toegeven. Dat zijn notarissen, uh, uh, je gelooft het of niet, die heb ik in mijn vriendenkring. Je, dat zijn advocaten. Ah, zeg, je hebt in Leiden gestudeerd. Ja, maar ik denk, een journalist met notarissen, dat is toch een beetje de verkeerde kant op. Maar ik heb inderdaad in Leiden gestudeerd, dat heeft er alles mee te maken. Daar studeren 90% van de studenten rechten. En uh, notarissen, advocaten. Ik heb ook wel een paar uh, medico's, een paar, een paar chirurgen in mijn vriendenkring. En als die over de politiek praten, dan denk ik echt dat, dat ze en wat in Azalejaan wonen. Maar wat, ze, wat zeggen ze dan? Nou, dat het stumper zijn. Dus zij vinden politici half, die denken dat zijn jongens die niet beter konden. Dus dan word je maar politicus. En ja, dat is volgens mij niet juist. Misschien komt het ook wel dat wij ze zo vaak in beeld brengen, die politici. En wij vinden het heerlijk als een politicus afgaat. Ik zelf vind het ook heel grappig als een politicus afgaat. Dat moet ik eerlijk bijzeggen. Dus uh, we hebben zoiets gehad, een radio-interviewer. Die uh, kwam erachter dat Ineke van Gent niet wist dat Nixon... Uh, uh, uh, niet meer leefde. Misschien heb je die meegekregen, ja. Uh, maar er is een andere, Dat was een ergere. Oh ja, John Leerdam, een PvdA, er. die ging in op een vraag... naar een terrorist die niet bestond. Ja, dat uh, was Giel Belen die dat geintje uithaalde. Ja. Dat ze daarover begonnen en dat die ja. toen dat spel meespeelde. Ja, dat en, uh, is ook wel grappig, maar weet je... dat had natuurlijk in iedere beroepsgroep kunnen gebeuren dat denk ik oprecht. Mensen willen graag op de radio komen. Ik denk uh, dat je Giel Belen ook voor de gek kunt houden, maar ik weet niet welke muziek van, uh, van een niet bestaande muzikant. Je, kunt, je kunt iedereen voor de gek houden. Ja. De vraag is, wat, wat bewijs je hiermee? Ja, en je bewijst ermee wat we kennelijk... Mensen, dat heeft Helderinkje heel mooi gezegd, overleden columnist van NRC Handelsblad, uh, mensen willen graag lezen wat ze al dachten. En wat je hiermee bereikt is dat mensen steeds meer overtuigd raken van die politici. Het zijn oenen en ze spelen een poppenkast en ze doen nog slecht ook. En ja, dus voelen wij journalisten aan. Dat willen mensen lezen, dat denken ze al. Dus scoor je makkelijk door dat te bewijzen. He, om dat te laten zien. Terwijl, het is A, is het volgens mij niet waar. En B, het is ook zo improductief. He, het maakt... Uh, wij hebben natuurlijk ook een beetje een verantwoordelijkheid journalisten... om te laten zien dat het daar wel degelijk om belangrijke kwesties gaat... voor mensen in Nederland. Ja, dat klinkt enorm dominee-achtig. Maar, maar ja, het is natuurlijk een beetje zo. Hè. Uh, vertel maar eens aan uh, mensen die um, heel hard nu gekort worden. Hè, uh, omdat er allerlei regelingen worden genomen waarin invalide mensen het zwaar hebben of werkplaatsen. Ik wil niet zeggen dat ik daar allemaal tegen ben. Ik, uh, misschien vind ik dat wel goed dat op bezuinigd wordt. Alleen je kan niet zeggen dat het er niet toe doet... He, dat is voor die mensen wel heel belangrijk. Dus Den Haag doet er ook wel degelijk toe. Als je nou hebt over dat salonpopulisme. We, we, we hanteren het nog even. Kijk, het interesseert ja. mij nu even nog niet of, of, of, of, het, of het klopt of niet wat nee. je zegt. Het is interessant om het uitgelegd te krijgen. En dan gaan we er later nog wel eens een keer over in, in debat of niet. We gaan gewoon even door in jouw gedachtengang. Dus je treft ze in je vriendenkring. Hoe oud zijn die? Ja, die zijn zo'n beetje tussen uh, 30 en 50. Dat zijn geslaagde ja. mensen. Ja. Dubbel modaal inkomen Dubbel minister. modaal, niks te klagen. Nee. En toch klagen ze ja. hierover en zeggen dit, dit klopt allemaal niet. Dat deugt allemaal niet. Ja. Dus, kijk, wij zijn ook de politiek. Dat is niet alleen maar Den Haag. Dat is een hele primitieve gedachte. Dat zijn wij met z'n allen. Die mogen stemmen en wat dan ook. En dus krijg je, volgens jou, als we jouw redenering volgen... krijg je ook politici die salonpopulistisch te noemen zijn. Ja. Nou... Je hebt één keer een naam niet genoemd. Tweede keer wel. Dat was van de financiële expert van de, ja. de NRC Die noemde je niet. We hebben vaste man wel gekregen met, uh, met, uh, met de recensie. Uh, noem een politicus die aan dit profiel voldoet. Die op dit moment in de Kamer zit. Ik vind dat Alexander Pechtold... Uh, ongelooflijk slim... op die salonpopulistische tendensen... vaart. Zoals Wilders op populistische... Uh, uh, opvattingen... Uh, vaart. Vaart is misschien wel het goede woord. Dus... Ja. Ik, ik zie wel dat Pechtelt de politiek heel serieus neemt. Dus in dat opzicht is hij helemaal geen salonpopulist. Maar hij weet dat zijn kiezers zitten in die groep van chirurgen... die denken het is niks daar in Den Haag. Er gebeurt daar niks. Die mensen zijn tot heel weinig in staat. Compromissen kunnen ze niet meer sluiten. Ze zijn alleen maar aan het toneel spelen enzovoort. Hij, en het grappige is dat Pechtelt als een van de weinigen... juist volgens mij heel goed begrijpt wat je in de Tweede Kamer moet doen. Namelijk toneel spelen. Dus hij kan als een als iemand van de Partij voor de Dieren, als de PVV... die succesvolle nieuwe partijen, de SPO... kan hij ontzettend goed opereren in de Kamer. Dus in dat opzicht... denk ik alleen maar... ja, daar kan, kan je hem alleen maar om bewonderen. Maar wat hij dan vervolgens zegt... is vaak er gebeurt... Uh, jullie krijgen hier niks voor elkaar. Dat is eigenlijk altijd een verwijt aan het kabinet. Hij zegt hetzelfde, ik ben het niet met jullie eens. Hij zegt altijd, deden jullie het maar? Huh? Jullie doen iets. En, ja. uh, dat is wel grappig. Ja. Dat is dus eigenlijk... Als, je, als het waar is wat je zegt, zou dat, ook, zou dat kunnen verklaren... waarom de man zo'n succes heeft met zijn aanpak van wil. Dus hij bedient zich namelijk van hetzelfde populistische ja. instrumentarium... om dat gelijk te krijgen. Ja, hij kan wilders ook aan. Dat, dat is op zich heel knap. Die PvdA'ers en CDA'ers zeggen alleen maar... Uh, het is, het is niet eerlijk, zeggen die eigenlijk. Het is niet eerlijk. Die, die, die nieuwe partijen doen dingen die niet horen. Die niet netjes zijn. Namelijk te veel kamervragen stellen. Te veel spoeddebatten aanvragen. Over onbenullige onderwerpen praten. Nou, en ik denk dat ja, in de democratie, dat is, nou een, dat is heel lastig. Maar uh, de politiek, die volksvertegenwoordigers mogen zelf bepalen... waar ze over willen praten. Als wij nou eenmaal... Op partijen stemmen die graag over een kangoeroe langs de A 27 willen praten. Dan kunnen wij, journalisten, maar ook Pechtelt, nou Pechtelt doet het ook niet overigens, maar dan kunnen ook die PvdA's en CDA'ers daar niet over klagen. Het kan wel, maar het is zinloos. Weet je? En het brengt je ook niet in de kiezersgunst, denk ik. Als je nou... je, je hebt Oké, okay, salonpopulisme hebben we gehad. Het populisme, dat, dat zou je... Dat heeft, dat heeft Paul Frisse, politiek filosoof... mooi uitgelegd in zijn nieuwe boek over de falende staat. Zou je als een uitdaging kunnen opvatten. Dat is een uitdaging die, die, die je hebt... om dingen op te lossen en ook om, om, het, te, om het te bestrijden. Ja. Dat is knap lastig. Want jij beschrijft ook een, een, een, een verhaal... dat jij schrijft over een, over een PVV. Nou, misschien kun je dat nog even heel kort uitleggen. Wat daar gebeurde, wat er ook vo, volkomen misgaat. Ja. Hero Brinkman. En ja. een bijna om Helzing. Ja, nee, dat, uh, ik heb uh, zo'n ander pagina 2 profiel. Het ging kennelijk lekker. Uh, dat profiel van Halsma beviel. En Het uh, beviel mij. Het beviel mijn baas. Toen mocht die Brinkman, Brinkman doen. Met een collega. Barbara Reilersdam. Die natuurlijk toch even goed om te noemen. Want die is later erg in het nieuws gekomen. om zijn relatie met Henk Bleker kreeg. Ja. En dat laat helemaal zien hoe moeilijk het is. He, we zitten inderdaad bij elkaar op schoot. En soms gaan mensen echt van elkaar houden. En Gaan ze dat, niet uh, meer van die schoot af? Nee, gaan we niet meer van die schoot af. Ja, ik, je kan het haar niet kwalijk nemen. Want ja, ze werd verliefd op hem. Maar goed. Ik vond het natuurlijk wel heel vreemd, maar die dingen gebeuren. Samen gingen we naar Hero Brinkman. Zij is waanzinnig goed daarin. Zij kan mensen echt uh, ondooien, zeg maar. Maar wat ging er fout? Uh, wat er fout ging, is dat ik vroeg me af... Ik weet niet of het echt fout ging. Het is meer, ik vroeg me af zoals het gaat van... Ik moet die man natuurlijk niet... Wat moeten we met de PVV? Dat vroeg we ons toen nog veel meer af dan nu. Uh, moeten we ze te veel aandacht uh, geven? we ze niet te veel aandacht? Zijn we te vriendelijk voor ze? Um, onze brievenrubriek zei dat we te gemeen voor ze waren. Die zeiden altijd maar weer NRC, Handelsblad, beuken op PVW. Neem die mensen serieus. Dat, dat kregen we vaak te horen. Dus ik dacht, oké, okay, ik neem hem serieus. Vervolgens nam ik hem zo serieus, misschien. Um, het is veel leuk om het anders te beschrijven. Ik had dat stuk af. Ik wandelde naar de Tweede Kamer en ik zat ermee. Ik dacht, ben ik nou te aardig geweest of te lomp? He, dat is altijd de vraag. Heb ik nou... De kop was behoorlijk hard... En uh, de werktitel was geloof ik de Vrolijke Fascist. Nou, het woord fascist moet je niet snel gebruiken, nee. dus dat is anders gegaan. Maar ik kom naar boven lopen en dat is bij de Tweede Kamer heel mooi. Dus voor de plenaire zaal, is een grote ruimte... waar al die journalisten wekelijks weer staan op dinsdag. Het was dinsdag voor het vragenuurtje. En voor je collega's, ja, het liefst wil je natuurlijk doorgaan... als die hele kritische journalist. Ik bedoel, ja, dat wil je ook zijn. Wil je even Brinkman zorgen. wilde nog net niet met je trouwen. Nou, ik zag hem en hij, zijn armen gingen de lucht in en hij riep... Oh vriend! Maar nu, tenslotte. En daar heb je nog pakweg twee minuten voor. Dus het wordt vrij ja, onmogelijk. Ja, ja, maar sorry. dat is misschien wel leuk ook. Als dat populisme dan een uitdaging is. Hè, ook voor, voor, de, voor, de, voor de andere partijen. Uh, wat moeten ze dan doen? De, de ze is dan de middenpartijen. Of wij journalisten. Ja, nee, de, de, de middenpartijen. Ja, dan denk ik de methoden die die populistische partijen hanteren in de Tweede Kamer... niks mis mee. Kijk daar ook eens naar. Het is niet zo gek om een ijdelsverkiezing te houden... voordat je een Kamerlid aanneemt. Kijk hoe die in de Tweede Kamer opereert. Ik weet, we hebben heel kort... dus die methode niet zo slecht. Tegelijkertijd hoop ik dat ze nooit mee zullen doen... met dat ene element uit het populisme. Dat geef ik toe. Dat is één element uit het populisme. Dat anti-Haagse jargon. Dus wat in Amerika bij alle partijen... bij alle politici ingang heeft gevonden... Een politicus in Amerika komt alleen in Washington als hij afgeeft op Washington. En je ziet, het land is dus aanzienlijk onbestuurbaarder dan Nederland. Is dat dus, zo? Nou ja, dat beweert Tom Jan Meers die naar terug is gekomen, of een tijdje geleden. En Ilko Bos van Roosendal. Dus ik neem dat maar een beetje aan. Ik vind het moeilijk om. Inderdaad, ik ga misschien iets korter de bocht door dat zo stellig te zeggen. Maar het gaat niet goed in Washington, zeg maar. De politiek. het schijnt. Uh, het is steeds moeilijker daar om compromissen te bereiken. He, bijna ieder jaar gaat nu tegenwoordig de federale overheid bijna dicht. He, omdat dan de, de, de budgetbegroting niet rond is. Dus de, dat zou ik zeggen voor die middenpartijen. Dus de, doe niet mee aan dat antipolitieke sentiment. Hoe goed dat ook ligt bij de bevolking. Maar breng dat antipolitieke element ja, met, met andere die, met middelen. Met die populistische methode, daar zijn niet zoveel mis mee. Daarom zou ik ze ook niet populistisch willen noemen. Met die methode... Die populaire nieuwe partijen hanteren. Want de Partij van de Dieren doet het ook. En die kan je toch moeilijk verder... Ja, ik weet niet of dat een populistische partij is. Maar die hebben diezelfde methode. En dat werkt waanzinnig goed. Wat doen die bijvoorbeeld? Uh, die spelen toneel in de Tweede Kamer. Dus die liegen de waarheid. <laughs> Zo noemen acteurs dat wel eens. Dus uh, beide kamerleden van de Partij van de Dieren... zijn hele goede debaters. Maar... Die beters niet eens het goede woord. Die kunnen heel goed over het voetlicht telkens brengen wat zij willen. Welke samenleving zij voorstaan. Het is mijn samenleving niet, maar zij kunnen dat wel heel goed. En Wilders, die kan cabaret, die, dat is een cabaretier. He, uh, ik heb een keer me echt rot, echt rot gevoeld, omdat ik heel hard om me moest lachen... En toen opeens ging hij over, dus een hele beroemde algemene beschouwing, hij begon extreem grappig. En opeens ging hij over met die kopvolle tax. En die kopvolle tax vond ik ongelooflijk onaangenaam. Ik, ik, ik vond het, dat vond ik op het, bijna op het fascistische af. Ik weet, dat mag je niet zeggen. Maar dat vond ik heel onaangenaam. Terwijl ik betrapte mezelf, omdat ik net nog heel hard om hem gelachen had En ik dacht, zo moet het in de Tweede Kamer. Het is, dus ik vond dat hij een ongelooflijk goede performance gaf. Maar vervolgens de dingen die hij zei, vond ik heel onaangenaam. En ik zou zo graag willen dat zo'n politicus, die, die ik. Ik, mag ook, ik ben ook burger. Ik ben niet alleen onpartijdig nee. journalist. Dat die politici waarvan ik hoop dat ze verkiezingen winnen... dat die dat ook kunnen. En wie zou dat zijn? Dat zou Alexander Pechtold zijn. Kijk, zo ingewikkeld is politiek. Ja, ja. Zo ingewikkeld is politiek en zo mooi is het ook. Dankjewel, dank je wel, Pieter van Os. Ja, hartelijk dank. En ik sprak met Pieter van Os in Brandsmet boeken over... Wij begrijpen elkaar uitstekend. De permanente beurgegeven van pers en politiek. Uitgegeven door Pomé, thuis en Bedbakker. Dit is... Was Frans met Boeken. Volgende week praat ik met Frans Pointel over zijn prachtige verhalenbundel, de Laatste Kamer. Dadelijk te gast in Twee Dingen met Alice de Bruin. Clara Sies, oprichtster van de voedselbank over armoede in Nederland. En of op Prinsjesdag daar nog verandering in kan komen. Ik had het idee dat een vast contract hebben en dan heb je dat werk. Tenzij het helemaal naar beneden valt. Dit is een soort zekerheid. Ja. Een vaste baan, maar toch ontslagen. Kan dat? Ik werd van mijn werk gehaald en moest naar het kantoor van mijn manager komen. Werkgevers roepen al jaren om versoepeling van het ontslagrecht. Waarna gezegd werd van nou wij gaan andere profielen maken. En dat betekent dat jullie functie komt te vervallen. Hoe moeilijk is het eigenlijk om iemand te ontslaan? Het is zo dat een werkgever over het algemeen steeds van een werknemer af kan komen